Goedemiddag. <laughs> Wat doen we met... koningin? Zo, hij staat scherp, hoor. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedenavond. Goedemiddag. Je moet je altijd weer dwars liggen. Ja? <laughs> <laughs> uh, spot. 4, 3, 2, 1... Koninginnendag, Koninginnendag. Wat doen we met Koninginnendag? Koninginnendag? Dan organiseren wij in samenwerking met Bowling Hilversum een Groot bowlingtoernooi voor iedereen die maar wil. Bolen natuurlijk. Voor één tientje spel je mee. En er zijn fantastische prijzen te winnen. Haal zo snel mogelijk een deelnemerskaart. Oh ja? Hoe kom ik al zo'n kaart? Heel eenvoudig. Stuur één een tientje en een postzegel in en een envelop... voorzien van je naamadres en telefoonnummer... naar City Radio, postbus 920, 1200 AX in Hilversum. Of koop een kaart bij de woning Hilversum zelf. Noordse Bosje 25 in Hilversum. Komen in de dagavond. Van 7 tot 9 of van 9 tot 11. Zeg het dan nog eens een keer, hoe was het? <truimertijd> Losse vraag, 4, 3, 2, 1. En hoe kom ik nou aan zo'n kaart van Koninginnedag? Heel belangrijk, sponsorspot. 4, 3, 2, 1. 1. Het bowlingtoernooi op Koninginnedag. Even wat prijzen. Kapsalon Gret van de Wetering. Zes waardebonnen van 25 gulden. Bowlingcentrum Hilversum. Eén fondue voor vier personen, één fles superieure wijn en een uur gratis bowlen. Conditiecentrum Muscles. Eén dames- en één herenabonnement voor één maand trainen. Twee sponsors. 3, 2, 1. Het woningtoernooi op Koninginnendag. Even wat sponsors. De eenhoorn aan de neuweg sluiten de lantaarn. Video speciaal. By the third man. Garage tapers. Slagerij Jan Maat aan de Stefersolaan. En groenteman Jan Verwij op de Stefersolaan. Spot 3, countdown 22, 2, 1. Het woningtoernooi op Koninedag. Even wat sponsors. De Sockshop. sigarenmagazijn, De, de Wild. Edelsmit Calendula. Arma Krijnen. De Gouden Rank in Kerkelanden. Runner Hardloopcentrum in het Hilvertshof. Barbonega Festival. Tegenover de Jonge Graaf. Rijwielzaak Erik Ga Hilversum. Countdown. 4, 3, 2, 1. Vanaf heden is er een tweede rijbelzaak die het gaat maken in Hilversum. Erik Vriesinga. Niet alleen in Winkelcentrum Heigelerij, maar nu ook in Kerkenlanden. Erik Vriesinga. En omdat het feest is bij Erik, kan u ervan mee profiteren. Bijvoorbeeld, we dachten u van een gratis fietsverzekering bij aankoop van een Unionfiets met bassenslot. en Slot. En als tweede voorbeeld een rallyracefiets voor 615 gulden. Je hoort het, het verschil is duidelijk aanwezig. Van Hogendorp Laan in de Heigelerij en nu ook sinds kort op de Kapitelweg in Winkelcentrum Kerkenlanden. Erik Vriesinga. 035 23 24 58 en 035 13444.